Het is de bedoeling dat rond deze tijd vanaf Schiphol het eerste vliegtuig van de dag vertrekt. Onduidelijk is nog hoeveel vluchten er vandaag in Europa kunnen doorgaan. De vulkaan op IJsland stoot intussen nauwelijks nog as en waterdamp uit. Hij is nog wel actief, maar er komt vooral nu lava uit de krater. Dat heeft het hoofd van de meteorologische dienst op IJsland gezegd. De uitgestoten rook komt ook lang niet meer zo hoog als de afgelopen dagen. Dat helpt om de problemen in de Europese luchtvaart op te lossen, al dus de IJslandse dienst.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 Er wordt 8 graden op de Wadden tot 15 graden in het zuiden. Daarbij staat een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Dit was het en...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 geen mindere keeper. De keepers zijn even goed, natuurlijk, bij Bloemenhal. Bij, uh, die zijn van gelijkwaardige klasse. Komt Jeroen Te Dik aan de bal. Aan de linkerkant van hetzelfde. Jeroen Te Dik, Bloemenhal. Rechts, uh, Kikongers, Kikongers. Plaats hem door naar uh, Gijs Champoelgeest. Gijs Champoelgeest. Gaan kijken wat hij denkt spelen. Plaats hem aan de rechterkant hetzelfde naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas heeft niemand voor. Schaamele en doorgaan met die bal. Gaan over de middenlijn. En moet hem nu gaan plaatsen. Doet dan ook, denk. Houd die bal nog even vast. Plaats hem terug naar Gijs Champoelgeest. Gijs -Jan Over de middenlijn. Heen. Plaats hem dan meteen aan de linkerkant. Kikongers, Kikongers. Meteen weer terug naar Gijs -Jan hij heeft al ruimte om te gaan kijken hoe hij kan gaan spelen. Zou hem waarschijnlijk aan de rechterkant gaan spelen. Nee, hij probeert een lange bal, denk ik. Nee, hij plaatst het door terug naar Kik Ommers. Kik Ommers, aan de linkerkant van het veld. Moet het dan doorplaatsen naar een paaltje, Paul paaltje. pak je bal meteen aan. Gaat dan richting het stadsgebied. Krijgt dan de nummer drie van Spargeloud tegenover je. En Paul Jones heeft nog steeds die bal in zijn voeten. plaatst hem terug naar Sander Beuk.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 En uh, er moeten minstens drie meter naar achteren. Drie man in de muur. En een stuk of vijf, zes van Broebedaal in het stadsgebied. Komt hier aan wel van is Hij hey, goed in eigenlijk. En de keeper kan hem net pakken. En dat betekent dat de stand hier natuurlijk uh, nog steeds 0-0 is. Na zes minuten spelen. Ja.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 To look back Look very straight ahead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 Oude tekeningen van de, van de bouw, dus. Dus ik heb. Uh, die heb ik maar geprobeerd. En. Uh, nou, het ging tamelijk goed. Allemaal uh, met eiken en watervast vasthoudt. Maar het lijkt me dat zo. priegelwerk. Ja, ja, en. Ja, nou, dat valt allemaal best mee. Want ik, ik maak uh, liever. Een boomschaat. Want. Uh, dit is al die kleine raampjes. Moet je allemaal met de hand inzagen.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 van in de ledlampjes ingezet. nou schitterend mooi. En die komt daar dan in de etalage te staan. Waar we ook een, een strandje van maken. Met een uh, bom, paar bomschuiten erin. En uh, haringkarretjes. Uh, babbelwagentjes. En viskarretjes. Dus het wordt dus helemaal het compleet. Echt, het wordt helemaal compleet. En het is eigenlijk de uitbaat eigenlijk een beetje voor de bomschuit. Want... Uh,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 Want, maar het is, is heel leuk hoor en gezellig. Ja, want is er veel, toch wel veel uh, animo voor? Waar Waren er veel mensen op afgekomen? Nou, er waren toch wel, ik schat, ongeveer wel een, een man of 75. En uh, zelfs de, de voorzitter van voor FC Zandvoort en Willem Buchel. Uh, van de sportraad. En, wet en de sportraad. En er was nog uh, een uh, hoe heet ze, iemand uh, bij de gemeente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 Maar het stand nog steeds 0-0 is, maar net een hele grote kans voor de Het was een bal van Tim Jones. Die zag Woutersnel helemaal vrij staan. Die gooit er in één keer door. Maar nou, die ging door naar de achterlijn en gooit er hem voor. Het was Paul Joan die hem intikte. Maar die bal werd net van de lijn gehaald. Door een speler van Sparenhouden. En, en zo staat nog steeds 0-0 in deze wedstrijd. Er wordt nu een overtreding gemaakt op Sander Beum. Op de helft van Sparenhouden. En, en Bloemendaal ja, probeert het spel te dicteren en probeerde het spel te, te maken. Dus komen ze die, die bal op pak. Kijk komen ze Sanderbeum. krijgt die bal dus. Dan, uh, terug. En dan wordt hier een speler van Spaanemouder, nummer 6. Uh, eh, een manier uh, bonken, dus over de lijn gewerkt. Dat betekent ingooi voor uh, Bloemendaal. Op dezelfde plek waar hij net was. En dit is Zederom Kikomers die zich daarmee gaat bemoeien. we gaan kijken waar die een keer gooien. Gaat staan te wijzen. Gooit dan naar Tim John. Tim Jon neemt die bal goed aan. Nee, stoont die niet goed aan. Maar hem zijn borst aannemen. Staat af van zijn borst. En gaat er over Dat betekent ingooi voor Spaanemouder. Op dezelfde plek waar net ingooi was van Bloemendaal. Spaanemouder gooit die bal dan in naar de nummer 6. En dit is aan Kikomers die er goed tussen zit. ons maakt een overtreding op, uh, op de nummer 6. Dat betekent nu in de rug. Betekent een vrije trap voor Spanemoude. Uh, komt die bal Die komt meteen. is zal waarschijnlijk diep gaan. Want uh, Spanemoude laat ze ver, ver terugzakken. Op eigen helft. En weer dan met een snelle counter eroverheen te komen. Dus, uh, komt die bal. Van uh, Spanemoude gaat dan richting uh, Spitsen. Waar dan moet Pieter uh, erbij zijn. En Pieter Huis dan pakt goed die bal. En uh, gooit hem meteen weer terug naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas heeft de bal aan zijn voeten. Gaan meters gaan maken. Nog een keer meters maken. Zo voor de middellijn heen. Je moet er nu gaan, uh, gaan paatsen. Doet hij dan ook naar. Uh, uh, nee, houdt die bal nog steeds zijn voeten. Gaat kijken of die een keer spelen. Gaat dan om de man heen en wordt die bal zo over de zijna getrapt uh, door Spaanem En dat betekent dat de Klooster die bal al kan oppakken. veel Klooster plaatsen meteen weer door. Uh, aan de rechterkant van het veld naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas en Tim Jones. Tim Jones gaat kijken wie die een keer spelen. Moet hem dan gaan plaatsen? Plaatsen hem dan ook heel goed richting zijn broer. Die gaat er richting Stasuit. Maar die kan er niet bij komen. En dat betekent dat John wederom achter die bal moet aanhollen. En dat het nummer achterholt van geld door die bal in even sparen Aan de rechterkant van het veld is er Sebastian Thomas die probeert bij te komen. En is het, uh,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 En dat zijn dus ingooi komt uh, voor Spanemoude. De overkant het veld helemaal. En dat uh, Tim Wisser die bal oppakt. En zal hem gaan we gooien naar de lange spits uh, van Spanemoude. Die wordt teruggekocht. En is daar Gijsje en Poelgeest. Die rustig die bal kan oppakken. En kan opdrijven. En die bal gaat kijken wie hij een keer gaat. plaatsen meteen diep uh, naar Paul Joan. Paul Joan moet die bal aanpakken. Doet hij dan ook goed. Probeer dan Rick uit te bereiken. Die kan er niet bij komen. Maar de is Tim Jones die uh, corrigeert. Tim Jones, ballen zijn voeten. Uh, moet gaan kijken wie hij een keer gaat. plaatsen dan rustig naar Rick Kuis. Kuis.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 Tegen Willem 2. Daar is het inmiddels 1 tegen 0.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 Er komt een kaart, ja, een gele kaart voor, uh, voor de nummer 8 van, uh, van, eh, uh, Dat was ook een, een behoorlijke overtreding op Tim, Tim Jones. Uh, uh, ja, in het middenveld. De helft van, van, van, van Sparenhouder eigenlijk. En dat betekent dat, dat uh, Tim Jones uh, even op het veld ligt. En uh, dat dus hij nou weer overend krabbelt. Maar uh, schijn er even ondertussen administratie in orde gemaakt. En dat betekent dat nu die vrije trap genomen kan uh, gaan worden. De bal wordt klaargelegd. Er staat bij Tim Jones, er staat bij uh, Gijs geest. Tim John, die gaat, eraf draf en, uh, nou, niet draf van het veld, maar die gaat dus, uh, bij die vrije trap En het zal Gijs Jampoelgeest zijn die hem de laat draaien. Zo te zien, uh, komt er een draaiende bal van Gijs. De bal mag genomen gaan worden van de scheidszetter. Komt die bal ook? Nee, en in vermaak van Tim Jan. Tim je heeft die bal te plaatsen van één keer door naar Gijs Jampoelgeest. Gijs Jampoelgeest. Kan hij hem doorplaatsen? Nee. er is dus toch nog Gijs die in de bal knop pakken. En dan wordt die bal meteen weggetrapt door, eh, door Spa Maar dan moet je oppassen. Nou is het gevaarlijk. En nou is het oh, Sebastian Thomas. Sebastian Thomas. Die moet u, uh, snel in de achtervolging bij die spitsen van uh, spitser het is Sebastian Thomas die, die dus goed dat hij er wel aan gaat met, met de, de nummer 10 Joey Hogeboom. En Sebastian die laat ze niet zo gaaf voor die bal afzetten. Ondanks dat hij dus sterk is in Joey Hogeboom.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 Pick up your leaves oh so Ik kom hoog vandaag, span ik mijn regenboog, die is alleen voor jou. Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven lang dat ik niet begon. Je kunt Ik wil niet, niet meer van jou vandaan. Ik heb je lief, zo lief.